Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Wereldgezondheidsorganisatie is best wel optimistisch over Omicron, Want er zijn nog meer aanwijzingen dat je van de Omicron variant van corona... minder ziek wordt dan van eerdere varianten. De kans op een zware longontsteking is bijvoorbeeld veel kleiner. Het RIVM kwam vandaag ook weer met de wekelijkse cijfers. Het aantal besmettingen loopt op, het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis en op de IC nog niet, zegt verslaggever Joost Gellevis. Die lopen altijd een beetje achter de besmettingscijfers aan. Tegelijkertijd gaat het virus ook weer zoveel harder rond... dat toch wordt gevreesd of eigenlijk voorspeld dat die toename er wel gaat, wel gaat komen. Een man die vorig jaar Maart in Zwolle een Syrische vrouw heeft gedood, moet zeven jaar de cel in. De vrouw was een bekende actrice en kunstenares in Syrië en was de ex van de man. Hij kreeg ook tbs opgelegd. De man heeft mogelijk psychische problemen door de oorlog in zijn thuisland. Een sauna-bezoeker uit Schiedam is opgepakt nadat hij een agent in zijn been beet. De politie controleerde een sauna in Rotterdam die ondanks de coronamaatregelen toch open was. Toen de man naar zijn idee werd gevraagd werd hij agressief. Hij sloeg en bespuchte de agent ook. Zeven andere sauna-bezoekers kregen een boete. In kringloopwinkels in Limburg vragen bezoekers geen spullen meer te brengen. Door de lockdown zijn er zoveel mensen aan het opruimen geslagen dat ze de spullen niet meer kwijt kunnen. Veel opslagruimtes liggen vol. Spullen komen al op elkaar te staan, wat we liever niet hebben. Want ja, dat kan ook weer uh, beschadigingen gaan veroorzaken. Hier komen we bij een ruimte. Deze ruimte uh, hebben wij er gelukkig bij gekregen. Net voordat de lockdown uh, uh, van start ging. Die was helemaal leeg. Ja, je ziet het. Ook hier begint het al helemaal vol te raken. Kringloopwinkels zeggen dat ze spullen moeten weggooien. Als de loodsen helemaal vol liggen. Het weer, er vallen buien, de temperatuur is aan het dalen naar een graad of vijf. In het noorden en westen kan de zon nog wel even doorkomen. Morgen waait het stevig, valt er opnieuw regen en het wordt vijf tot zeven graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Dit is Kerst met ZFM met men nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Zo aan het begin van de derde uur alweer van Zandvoort op zondag. Je hoorde Annie Lennox, oftewel de Eurythmics. Want in die groep zat ze destijds toen dit plaatje een hit werd gemaakt, zullen we zeggen. Je hoorde Sweet Dreams Are Made Of This... Het derde uur, het begin van het derde uur. Nou, we hebben een verslaggever van CFMC juist even naar buiten gestuurd, Albert Jan. En die constateerde daadwerkelijk dat niet alleen Zandvoort in dus... op dit moment nog steeds langzaam rijdend en soms stilstaand verkeer is... maar zelfs ook alweer Zandvoort uit. En het is net vier uur. Ja, klopt. Ja, het wordt ook uh, gauw uh, een stuk frisser, hè? Ja, dat zonnetje, is waar. Het zonnetje is weg, dus dan uh, wordt de weg de, de richting huis weer gezocht. Maar uh, de, ook Zandvoort uit, zoals je inderdaad zegt... Langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Bij deze het derde uur alweer. Niet alleen uh, uiteraard aandacht voor de highlights. Uh, uit de laatste vier maanden van 2021. maar ook nog uh, andere, ding, andere dingen. Ja, als het, uh, als, uh, we, we <laughs> moeten het wel een beetje kort houden. want anders komen we in tijdnood. Goed, de laatste vier maanden van 2021. de highlights daarvan. die hebt u van ons nog te goed. Uh, als we tijd hebben, we hebben natuurlijk het dier van de week. om half vijf. Die willen we u niet onthouden. Dit luistert naar de naam Veline. En uh, indien uh, we het redden, uh, tegen, rond de klok van kwart voor vijf, tien voor vijf... Het gedicht 2021. Heel mooi. En ik mag trouwens tegen het dier van de week... Felien zeggen. Ja, zover is het al met mij. Dus straks het dier van de week en het gedicht van de dag. Maar het belangrijkste is natuurlijk de highlights... uit de laatste vier maanden. September, oktober, november en december. Zometeen september. Uiteraard ook aandacht voor de eerste Dutch GP... na vele jaren. Van de grootste steeds van de Chicordia, dat was de Good Times. Uiteraard met uh, Albert Jan, met. met... Zeg het maar: Nou Rodgers. Oké. Oh, okay. ja. Oh. Oh. ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja, bij deze. Nou ja, ik denk die, die vloep je er zo uit. Ja. Dacht ik echt. Nee, heel goed. Over de gitarist van de band Chic. En natuurlijk ook nog met Bernard Edwards, de bassist van diezelfde band. En de Coot Times uit de jaren tachtig. Nou, goede tijden zijn we aangekomen, want we gaan naar de maand september 2021. En daarin gebeurde wel iets heel speciaals, maar ook andere dingen. De ouders van de zieke Liam konden hun geluk niet op. Via allerlei acties werd al ruim 400.000 euro opgehaald... voor het 2,1 miljoen kostende medicijn Zolgensma... dat hun zoontje nodig had voor de behandeling van zijn ziekte SMA2. Een anonieme weldoener zegt ertoe het benodigde bedrag aan te vullen. Later deze maand zou het gezin naar Polen afreizen... waar Liam het medicijn kreeg toegediend. Zandvoort en Raymond Teunissen alias DJ Raimundo kreeg te horen dat hij tijdens de eerste Grand Prix in 36 jaar mocht optreden in de diverse VIP-lounges op het circuit. KNRM-station Zandvoort wilde graag een tweede AED aanschaffen. Het bedrag hiervoor werd beschikbaar gesteld door de stichting Gebroeders Paul en Max Schumacher. Waarna Ben uh, Zonneveld, penningmeester van de stichting, het levensreddende apparaat overhandigde. Onder de kop, uh, Zandvoort ging de hele wereld over... opende onder onze mediapartner Zandvoort voor Krant in de week... na de Dutch Grand Prix. Burgemeester David Molenburg was dan ook al een gelukkig man. Alles zat mee. Het weer, de dienstregelingen van de NS. Demonstranten hebben zich keurig gedragen. Het mobiliteitsplan functioneerde perfect. En niet in de laatste plaats natuurlijk het wedstrijdverloop. Tijdens de open monumentendagen met als thema... mijn monument is jouw monument was het raadhuis in Zandvoort de grootste trekpleister. Het werd door 500 personen bezocht. Mona Meijer nam na tien jaar afscheid van het open atelier bij Pluspunt. Ze had in al die jaren vele cursisten geïnspireerd om zich verder te ontwikkelen. Zandvoorters die rondom het NS-station wonen... klaagden steeds vaker over overlast. Onder andere het harde geluid dat uit de speakers kwam... als ook de harde piepjes en van de pascontrole... Daarnaast werd het velle licht van de nieuwe LED-lampen als zeer hinderlijk ervaren. De nieuwe eigenaren van het voormalig café Neuf wilden het interieur van het nostalg nostalgische café niet zomaar wegdoen en zetten het op straat. De stoelen en tafels werden door een voor een Luttelbedrag lutte verkocht. De opbrengst werd verdubbeld en vervolgens overgemaakt naar de Zandstroom en Prakkie en Moor. Tennisclub Zandvoort, regerend wereldkampioen van KNLTB... kon de stunt van twee jaar geleden landskampioen worden niet herhalen. Ze reikten wel tot de halve finale... maar moesten het onderspit delven tegen Naaldwijk. Het bunkerdeel van het Kostverlorenpark is aangekocht... door de Vereniging van Eigenaren de Recreatieverblijven Kostverlorenpark. De meeste bunkers waren al in eigendom van particuliere bewoners... maar nu zijn ook de tussenliggende grond... en de pannen eigendom van de bewoners. Spanelanden heeft een manier gevonden om afgedankte vuilcontainers te hergebruiken. 3D-makers-Zoon maakte er met een 3D-printer plantenbakken van. Het eerste exemplaar werd voor de deur van het draadhuis geplaatst. En tot slot in uh, september, na een lange coronapauze... pakte het Zandvoort Mannenkoor de repetities weer op... onder leiding van een tussen aanhalingstekens nieuwe dirigent. Nieuwe met aanhalingstekens, want het gaat op niemand minder dan Ed Wertwijn. al onbekend als de directeur van het, uh, dirigent van het Zandvoors, Vrouwenkoor. Het album van deze Stevie Wonder is uiteraard Songs in the Key of uh, Life. Met een hele levensloop van, uh, van nummers die, die hij uh, gemaakt heeft. Maar dit nummer staat niet op uh, dat album, maar op een uh, ander album van hebben we het over, uh, Number Ones. Dat is uh, Superstitious uh, inderdaad van, uh, van uh, Stevie Wonder. We zijn uh, toegekomen aan uh, de maand oktober 2021. De highlights nu. Op de eerste zondag van oktober werd uh, onder grote belangstelling het Zandvoorts Joods Museum officieel, monument, sorry, officieel geopend. Uh, op het monument staan de 308 namen van de Zandvoortse Joden die na, die na te zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog geen eigen graf hebben gekregen omdat Dancing Chin Chin nog steeds niet open mocht... besloot uitbaten Lofty Rikkers zijn zaak tijdelijk in te richten als cocktailbar. Overdag mogen we wel open, dus maken we van de nood een deugd... en schenken wij tijdelijk cocktails. Dorpsgenoot Hans Bank, die jarenlang de Oasebar runde en tal van spraakmakende evenementen organiseerde... wilde het wat rustiger aandoen, maar echt lang hield hij dat niet vol. Zo speelde hij met de, zo hij met de gedachte om culinair Zandvoort... dat inmiddels is gestopt, nieuw leven in te blazen. Wilrenner Jesper Ras werd voor de tweede keer op rij Nederlands kampioen Criterium. Een Criterium is een wedstrijd over 100 kilometer. Door corona zijn er dit jaar niet 60, maar slechts 4 verleden. En daarvan heeft Ras er drie gewonnen, waardoor hij opnieuw Nederlands kampioen werd. Zandvoort beleefde een sportief weekend met de spectaculaire Spartan Race. Het evenement is een varia var variant van de militaire stormbaan. Deelnemers moesten op het parcours allerlei hele zware hindernissen nemen... en aan de finish wachten de sportievelingen een medaille uit handen van Spartacus. Kim van Schaik van Prakkie had een, van een café-eigenaar in Lisse een autocadeau gekregen. Hij had het voertuig niet meer nodig en wilde het schenken aan iemand die de auto goed zou kunnen gebruiken. Kim was dolblij en gaf aan dat ze nu zelf spullen kan ophalen en bezorgen... Thijs Okkersen ontving tijdens het Nederlands Filmfestival... de Louis Hartloper prijs vanwege zijn verdiensten voor de filmwereld. Okkersen schreef jarenlang filmrecensies voor het NRC Handelsblad... Het Parool en Scoop... en was de oprichter van het filmblad Film Fun. Edwin Rutten heeft namens Jazz in Zandvoort... weer een concert kunnen geven in Theater de Krocht. Hij maakte er een onvervalst feestje van... in een uitverkochte zaal vol jazzliefhebbers... Bramenplukker Willem van der Sloot had aanvankelijk 2000 euro geschonken... voor het medicijn voor Liam. Maar nu die inmiddels zijn dure behandeling had gehad... ging de gif naar het huis in de Duinen om er leuke dingen mee te doen... voor de bewoners van het verzorgingstehuis. Liam was ook aanwezig. Wim de Vrind bracht in Theater de Krocht zijn nieuwe programma... Alles doet het nog voor het voetlicht. Het was een cabaretshow vol liedjes en conferences. Het knappe is dat de vriend alle teksten zelf heeft bedacht. De zaal genoot met volle teugen. En tot slot in oktober 2021... Marco Temes vierde zijn 50-jarig dichterschap... met de uitgave van zijn twee dikke werken... Zwevende Delen en Spectrum. De boekpresentatie in het HDMZ-museum werd buig gewoon door een groot aantal fans... die na afloop in de rij stonden om zijn boeken te kopen. Marco kondigde aan dat hij alweer veel werk op de planken heeft liggen. Dus dat zal volgend jaar wel weer een boekenpresentatie opleveren. En wij hebben goed nieuws. Alles doet het nog, ook bij CFM. Dus uh, weer meer muziek. Hier is Lionel Richie.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 We zitten voorlopig helaas uh, niet in uh, Lionel, maar goed. Wel een mooie hit uh, uit de jaren 80, uh, een van zijn allergrootste hits trouwens. hoor all night long de zondagmiddag uh, bij CFM. Nogmaals een hele goede middag en leuk dat je luistert. Ook als je dat in de auto doet nu. Hè, als je een dagje Zandvoort hebt uh, meegepikt... en uh, net als uh, vele duizenden mensen over het strand heen hebt uh, gewonnen... tijdens uh, deze mooie zonnige zondagmiddag. Ja, dan ben je nu op de terugweg Albert-Jan. En dan zit je in de auto en dan sta je in de filet... Ja, maar langzaam rijdend. He. Langzaam rijden, het, langzaam rijden. het valt mee gelukkig. Nou, mee. Speciaal voor al die mensen draaien we de single van uh, Lionel Richie. Het dier van de week, want het is half vijf, Feline. Mijn naam is Feline, of voor bekenden, Felin. Ik ben net één jaar oud en helaas op zoek naar een nieuwe plek. Ik kon namelijk in mijn vorige huis niet goed alleen thuis blijven. Ik vind nieuwe mensen spannend, dus we moeten echt rustig kennis maken. Ik vertrouw de mensen in het asiel en samen met hen durf ik best een date met u te hebben. Ik heb geleerd om mensen die ik eng vind weg te blaffen en dan met name richting mannen. Daarom zoek ik echt een baas met kennis van dit gedrag en die mij hierin wil, kan, wil en kan begeleiden. Zowel binnenshuis als buitenshuis heb ik echt een baas nodig. Richting andere honden ben ik vriendelijk. Ik ben gek op spelen en kan ook erg hard rennen. Een andere hond in huis is prima, maar wel een van hetzelfde formaat die stabiel is. Ik woonde met een klein hondje, maar die vond mij af en toe wel een beetje te wild. Ik ben in het asiel beland omdat ik lastig vond om alleen thuis te blijven. Ik zoek mensen die dus zeker in de, uh, het begin altijd thuis zijn. Een plek waar wij dit samen gaan oefenen. En eventueel een, uh, uh, een hondenmaatje uh, kan mij hierin ook steunen. Ik ben heel actief en slim en ben op zoek naar uitdagingen in mijn leven. Samen op cursus lijkt me erg leuk. Ik ben heel wendbaar, dus misschien ook wel een leuke hondensport. Een blokje om is voor mij niet voldoende. Lekker lange wandelingen maken is wat ik nodig heb. En hierna kan ik lekker neerploffen in mijn mandje. Heeft u die plek met begeleiding, liefde en voldoende uitdaging? Het klinkt misschien veel eisend wat ik allemaal van u vraag. Maar ik beloof u dat ik mijn uiterste best zal doen. En waar verblijft Vulling? Filling verblijft mijn in het dierentuin Kermeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuizenkernomeland.nl Want ook Filien verdient een thuis. En zo meteen een uh, terugblik op uh, november 2021.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 Dat was de vrolijke deun van Neil Diamond en de Sweet Caroline. Even lekker meedoen hè, met die plaats. Nou, zei ik net, Albert-Jan, dat ja. we de maand november gingen doen. Maar we hebben een hele grote verrassing. Want uh, <lacht> je hebt een grote fles water voor je neus staan. Dus uh, je doet gewoon in ene november ja. en december. Want we hadden tijdens, uh, tijdens Neil Diamond even werkoverleg. Ja, ja, ja. En, en, ja. en geeft de plaat voor ook. Gezien de tijd en, uh, de, he, uh, uh, en wellicht nog het gedicht. En, ik weet wat jij van plan bent naar het gedicht. Dus ja. uh, dat is heel goed dat, uh, dat we nu november en december gaan doen. Goed, 2021. De highlights van de laatste twee maanden. Begin november vond op de begraafplaats in Zandvoort, officiële naam Algemene Begraafplaats Noordenduin, weer een lichtjesavond plaats. De, belangstellenden hiervoor was, de belangstelling was overweldigend. Nabestaanden konden een kaarsje plaatsen op het graf van overleden familieleden of bij de Verlichte Notenboom. Een roos plaatsen in het hart. Bij de boom kon je ook een wenskaart ophangen. Zandvoort presenteerde zich in november als de ware kunstdorp... tijdens de Kunst- en Cultuurmaand... was er voor jong en oud van alles te doen... op het gebied van muziek, exposities, wandelingen, workshops... en nog veel en veel meer. In de Corver Sporthal konden 55-plussers meedoen aan een soort APK-test... waarbij werd gekeken naar de algemene conditie van personen. Deelnemers moesten onder begeleiding zeven testen afleggen... en dit alles was bedoeld om ervoor te zorgen... dat de mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Eindelijk konden Zandvoorts weer genieten van een avondje babbelwagen in de krocht. In de krocht werd de digitale toneelvoorstelling van de Jantjes uit 1993 getoond. Uitgevoerd door toneelvereniging Wim Hildering. Het werd een feest van herkenning waarbij spontaan werd meegezongen op de bekende liedjes. In het hdmz Zitmuseum werd de expositie Colorful China geopend. Een bijzondere overzichtstentoonstelling van hedendaagse Chinese schilder- en beeldhouwkunst met werk uit de periode 2005-2021. Voor de Zandvoertse kust heeft vier dagen lang een marineschip... zijn uh, meester Rotterdam rondgevaren. Dit amf amfibisch uh, transportschip kan elk militair voertuig vervoeren... en aan land zetten. En in dit geval bleek het om een testvaart te gaan... waarbij werd gekeken of alles aan boord goed werkte. De Sinterklaas-intocht in Zandvoort kon gelukkig gewoon doorgaan zoals gebruikelijk. Kwam de Sint per schip aan. Het enige verschil was dat de goedheiligman op het strand bleef om alle kindertjes een handje te geven. Omdat er geen ontvangst door de burgemeester op het raadhuis was, kwam de burgemeester hoogstpersoonlijk naar het strand om Sinterklaas welkom te heten in Zandvoort. In de middag bevonden overal in het dorp spelletjes plaats, deels georganiseerd door de ondernemers. Burgemeester David Molenburg heeft hoogst persoonlijk... het huwelijk vertrokken van de oud-judo-grootheid Wim Buchel met Ingrid Germs. Het, met zijn 90 jaar is Buchel de oudste bruidegom aller tijden in Zandvoort. De burgemeester vertelde dat ook, eh, ook, te, ook hij vroeger... als kleine jongetje judo-les van de meester had gehad. In Zandvoort werd de Nationale Boomfeestdag aangegrepen... om te starten met de herplanting van de iepen... die in 2020 waren getroffen... Door de iepziekte. Er is gekozen voor diverse boomsoorten met diversiteit te bevorderen... en toekomstige boomziekten te voorkomen. En daarbij is ook rekening gehouden met het Zandvoortse klimaat. Marcel Boucher van Rabol werd eind november uitgeroepen... tot ondernemer van het jaar 2021... en hij versloeg zeven andere genomineerden. Dorpsgenoot Amado Vrieswijk is in Marseille wereldkampioen windsurf... gewonnen in de categorie Freestyle. En last but not least, december 2021... Strandpavillon Talassa biedt een oplossing voor de sanitaire armoede op de Middelboulevard. Bij de vernieuwde takeaway zijn maar liefst uh, 15 openbare toiletten geplaatst. Het is de eerste van meer vernieuwingen die Talassa komend seizoen wil uitvoeren. Dat burenhulp heel belangrijk is en heeft, uh, is, heeft Wil van den Bos hoogstpersoonlijk aangetoond. Zij heeft een buurvrouw van 91 jaar en die houdt ze goed in de gaten. Onlangs hoorden ze midden in de nacht een knal. Toen ze gingen kijken lag de oude buurvrouw op de grond. Haar pols en haar heup waren gebroken. De hulpverdiensten kwamen in actie en brachten haar naar het ziekenhuis. Als de buurvrouw niet had ingegrepen was de 91-jarige vrouw onderkoeld... en wie weet wat er dan met haar was gebeurd. Manege Rukert stopte mee. Paardenliefhebbers zouden het liefst zien dat de manege op deze plek blijft bestaan. Maar er is een probleem met de erfpacht die over een paar, maanden, een paar jaar afloopt. De gemeente heeft alle, uh, al aangegeven dat deze plek zeer geschikt zou zijn voor woningbouw. De, uh, maar wethouder Bluis begrijpt ook de wensen van de paardenliefhebbers. En terwijl Max Verstappen in Abu Dhabi wereldkampioen werd in de Formule 1... gingen de Zandvoortse scootmobielers helemaal los op het circuit... Ze mochten daar een rondje over het heilige asfalt maken... waar Max Verstappen in september nog had getriomfeerd. Er werd hard gereden en zoals dat bij autoracen hoort... waren er ook twee crashes met de scootmobilers die er niet ongehavend van afkwamen. Alle inwoners van Zandvoort die te maken hebben met overlast... kunnen vanaf nu hiervan melding maken op een overlastspreekuur. Iedere eerste dinsdag van de maand kan men terecht in het pluspunt... om daar zijn ergernis op wat betreft overlast te spuiten... Het Zandvoortsmuseum is verrijkt met een stukje cultureel-historisch Zandvoort-erfgoed... afkomstig van de familie Wagenaar... die een deel van de collectie heeft geschonken aan het Zandvoortsmuseum... en dat betreft onder andere een bijzondere serie bommenschuiten. En tot slot, het gaat niet goed met het HMDMZ-museum. Het museum sluit drie maanden de deur. Het bestuur gaat zich beraden over hoe het nu verder moet. Dankjewel, Albert Jan. Dat waren de laatste twee maanden de highlights daaruit. November, december... 2021. We hebben hem gedaan vandaag weer het uh, jaaroverzicht en daaruit de highlights. Tezamen met de Zandvoortse Courant. Zij hebben gezorgd voor het uh, nieuws. Uh, nou ja, die, niet dat ze het nieuws gemaakt hebben, maar wel dat ze, dat ze het uh, voor, voor ons op een rijtje hebben gezet uh, uiteraard. En het is uh, na te lezen ook. In het uh, laatste exemplaar van de Zandvoortse Courant. Dus... Uh, dan kan je kijken vanaf uh, ongeveer pagina 15, volgens mij 1415, naar het uh, jaaroverzicht 2021. Zometeen 2021 in gedichtvorm. Dat uh, tijdens het gedicht van de dag bij Sandvoort op zondag. Maar eerst gaan we nog even de, deze gouden oude voor je draaien. Hadden we gewoon even zin in. En dat gaan we dan ook gewoon lekker doen. Roger Clover in Love is All. Vergeten we zeker vandaag niet te draaien. Je hoorde Roger Clover en Kest en uh, Love is All. En daarmee is het uh, precies kwart voor vijf uh, geworden. En uh, we gaan hem doen. 2021, niet alleen in het nieuws, maar ook in gedicht nu. Dit was het afgelopen jaar. En dan krijg je een idee. Wat moet, wat moet beter? En wat kan beter? De laatste twaalf maanden, ik heb erin geloof. Langzaam, langzaam ging het open. Want dat was ons toch beloofd? Maar het ging niet door. Tja, het draaide gewoon door. Al vanaf de start werd de toon gezet. Het beeld gevormd. Het kapiteel bestormd. Rellen in Nederland. De sfeer opgefokt. Het is ook nooit een goede tijd voor de avondklok. Uiteindelijk maakte de vaccinatie ons verre, maar dan ook verre van immuun voor een hoop frustratie. Maar dan denk ik aan wat mijn vader zei vlak voordat hij ging. Hou, hou vooral de vrolijkheid. En dan, ZFM wenst u meer dan ooit voor het nieuwe jaar... alle geluk, gezondheid en liefde met elkaar. Was er in 2021 ook iets positiefs... wat gaf ons een goed gevoel? De streamers, Eurovisie, Sivan Hassan... Van der Poel, zij gaven kleur, kleur achter onze voordeur. Met de Jansen, daar kon je mee dansen, maar dat was van korte duur. Je kon wel naar de kroeg, laatste rondje, twaalf uur. Er werd geproost, er werd getroost. En Sievert, Sievert was de eikel van het jaar. Wel verkiezingen, geen resultaat. Toeslagenaffaire, ook een slecht verhaal. Een jaar als een tanker, vast in het kanaal. De La Palma-vulkaan, ik voel het allemaal. Het, het is toch Nederland, tolerant? Ik ben dankbaar, zei Van Duin op de Dam. ZFM wenst u meer dan ooit voor het nieuwe jaar... alle geluk, gezondheid en liefde met elkaar. Ik zie een jaar vol nieuwe dagen, vol nieuwe kansen... nieuwe muziek om samen... Wel op te dansen. Ik wil keihard naar de finish. racen, rezen als verstappen. Langs de vlag. En het mooiste, het mooiste steeds benoemen. Draaien naar het licht. Net als de zonnebloemen. Maar voor nu, liever staande sterven dan op je knieën leven. Ik hoor een wider shade of pale. Wij staan stil bij Peter R. De Vries. ZFM wenst u meer dan ooit voor het nieuwe jaar... alle geluk, gezondheid en liefde met elkaar. the floor I was feeling kind of seasick in het gedicht van de dag op 2021. En we hadden ook een mooi nieuwsoverzicht over 2021... in de afgelopen drie uur bij Zandvoort op zondag. eraan achter het gedicht speciaal... uiteraard voor Peter R. de Vries. Uh, hij, ja, we gaan hem nooit vergeten, die, uh, die beste man. En uh, Proco Herm, hij wilde graag... Uh, dat, uh, dat uh, althans, dat was een van zijn favoriete platen. En uh, daardoor is hij uiteindelijk toch hoog in de top 2000 terechtgekomen met de Wider CFP. We gingen terug naar het live concert uit Denemarken uit 2006. 11 Oké. Okay. Ja, 2011. Net 2011, oké. Okay. Grokelhermen met het Deens Philharmonisch Orkest. Nou, helemaal mooi. Het zit er alweer op. We gaan ons uh, opmaken voor het uh, pijltje gooien, om het uh, ja. zomaar even oneerbiedig uh, te zeggen. We hebben het over week uit darts in Ellipelly. We hebben vanavond uh, de half finales daar op programma staan. En daar is wel publiek, en heel veel publiek uh, ook uh, trouwens uh, gewoon aanwezig. Twee dartpartijen, eerst om tien over half negen. Michael Smit uit Engeland neemt het op tegen, tegen weet eveneens uit Engeland. En dan hebben we de schot uh, Peter Wright... Uh, die neemt het op tegen een andere schot. Dat is ook leuk. Carrie Anderson... en die uh, halve finale begint vanavond... om uh, tien voor half elf... als het allemaal in ieder geval op schema loopt. En dan hebben we de grote grande finale... over dertien sets, uh, maar lief. Die hebben we morgenavond. Nou, dat wordt een hele lange zit, uh, Albert-Jan. Voor de buis, toastjes, de chips en uh, frisdrank erbij. En, alles, uh, alles erop en eraan. Nou, door ik er ga aan. het zeker doen. Dus, uh, en uh, wij zijn er volgende week weer. Dankjewel voor het uh, luisteren. En uh, nog wat te melden, Albert-Jan, verder? Nee? Nou, wie, wie voor de voetballiefhebbers over ongeveer half uur... begint uh, in uh, Engeland de topper Chelsea tegen Liverpool. En een mooie voetbaluitslag van vanmiddag. Getafe thuis tegen Real Madrid. 1 tegen 0.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 Vergeet dan je allemaal fijne dagen en een voor